Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De brand van gisteren in de zendmast in Lopik is ontstaan door een oververhitte kabel. Dat zegt Novek, de eigenaar van de zendmasten in Nederland. Lopik is nog steeds uit de lucht. De directeur ziet geen verband met de brand in de mast bij Smilde. Hij noemt het een absurde samenloop van omstandigheden. Alle 30 zendmasten in Nederland zijn vandaag uit voorzorg gecontroleerd. Op het terrein van de Johan Frieselkazerne in Assen wordt de komende dagen een noodzendmast geplaatst. Die moet een aantal functies overnemen van de zendmast bij Smilde die gisteren na een brand afbrak. De noodmast wordt 100 meter hoog en komt op een afgeschermd deel van het terrein in Assen. Eerder werden al twee noodzenders bij bestaande masten opgericht. één in Hilversum en één in het Friese Tjerkgaast. De laatste Pyreneeën-etap in de Tour de France is gewonnen door de Belg Jelle van Endert. Hij finishte alleen op Plateau de Bijen, en berg van de buitencategorie. Van Endert veroverde daarmee ook de bolletjestrui. Sammy Sanchez werd tweede, Andy Schlek derde. Thomas Fleukler Vlug verloor geen tijd op zijn concurrenten, hij behoudt geen trui. Beste Nederlander was Rob Ruig, die daarmee opschuift in het algemeen klassement.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 Klanten van de Rabobank konden een groot deel van de dag niet internetbankieren omdat de site onbereikbaar was. Om vier uur was de storing verholpen. Er wordt nog uitgezocht waardoor de site van de Rabobank niet te bereiken was. Het weer. Van het westen uit flink wat regen. De neerslag trekt vannacht via het oosten weg. Overdag bij 20 graden wisselend bewolkt met buien, maar ook perioden met zon. En de komende week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS. Dit is Wijnontzwaan bij de ANB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat file bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Verderop richting Gouda voor knooppunt Gouda 2. En daar is de oorzaak een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 De lijnop ligt in ieder geval niet om. Tijdens de zin in het strand worden de draaitafels, maar want door niemand minder dan... Brian Kunderos en Santos. Uh, Santos. Mark Bender Ted Terro... Niels 360, Ruben en Adik. Voeg erbij het saxofoon, solo van de sexy... Mr. Uh, S. En de zoolvolle stempartij van de gevierde Miss Bunty. En je hebt een jubileumwaardig muzikaal programma... waar de zonestralen van af spetten. Ja, nou, dat is programma. Ja, wij zouden er eigenlijk uit gaan zenden. Maar oh, ja. door... Uh, ja...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 I've been a-feeling like you missed me around I've been hurtin', I've been hurtin' I've been a-hurting but there's no way out I've been hurtin' but there's no way out I've been a reeling, I've been a reeling I've been a-reeling since the day you left Now I'm wondering. I'm a wondering, yeah. I said I'm wondering how you've no regret. No reason. I'll be better I'll be so much better I'll win. www.zfmzandvoort.nl op 106.9 is, is. Zonzee -zandvoort. zandvoort En zommer is, is. is. is. ZM You had me Is ze goed, zeg. Glennis Grace. staat op het album One Night Only. Haar nieuwste album. Met alleen maar live opnames. En dit was she, uh, The Wall She Bang. Zometeen is toch echt waar. We gaan bellen met de man van de grote hit. Hemeloes schijnt met mij onder de douche. En hij heeft een nieuwe single. Met Romana op de scooter. We hebben het over zangerines. Dat zometeen naar Tom Trago. Dit is Steppin' Out.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 Oh jammer man. Le, jammer jammer. Jij ja, gaat er sowieso al heen, begrijp ik. Ja. Leuk. Want, uh, want uh, Matsumatsu komt, hè? Matsumatsu Joey van OO Gersho. Is dat even wat? Nou ja. ja. Ga jij met hem op de, uh, wil jij met, van de handtekening? Natuurlijk nee, niet. Kan man. je reed meer afvegen? Ja. Ja. Nou ja, binnenkort is de kermers en hartstikke leuk komt u. Allen. Zometeen is het tijd voor popster Henry en we gaan natuurlijk proberen Rinus even te bellen. We gaan nu verder met een nieuwe muziek. Yeah. Een nieuwe van Cela Sue. This recommivin. Never had this I know. But I still remember you. And what we used to say so. I say if this is my song for you my You can only see that I can hardly love things And him all my love is giving me no choice. no, no no. Listen to the sound, Daddy he Rock a Mufin is a freedom fighter. Yeah. He's handling a choice, and I know that. Uh, dear Rockamuffin is a one of a kind. What to see is what you really did in the end. But what you ever gonna gonna do?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 En het is er weer tijd voor. Goedemiddag, Henry! Ja, goedemiddag, Jongens, <laughs> hoe uh, is het daar? Hier is een beetje. Uh, ja, af en toe dubbel uh, het uh, uh, uh, uh, uh, uh, een beetje. Kom nou, maar je... mee. Ik kan even een uh, voorbeeldje. Ik doe even het raam open. Voor Roy, doe jij even het raam open? Ja, Hij gaat open hoor. Hij gaat open. Hij gaat ja. open. Eén moment, ja. Ik zou ja. even een geluidseffectje geven. Hij is open. Ja. Komt hij aan? Zo is het is Zo is het dus bij ons. Dat ben je niet? Ja, echt? We hebben een microfoontje buiten hangen. Ik dacht je de, de douche hebt opengezet. Nee ja, ik wil het nog wel een keer. Raam er even open. Ja, ja. Kom maar. Ja, komt hij aan. Komt hij aan. Nou. Ongelooflijk. En dan mag hij weer dicht. Oh, Oké, okay, heel goed. Klaar met het weer. Ik word er depressief van Ik word er depressief van Ja, Ik ja, ja, ja. moet me voorstellen. Het is niet zo fijn moeten we voor de vakantie bij jullie in Zandvoort hè? Nee, nee, de tentjes beide van de week weg. Ja, ongelooflijk, Ik zag ja. ze wegvliegen. Eerder, ja. Ze ze daar eerder weg. Ja. Het is in ieder geval zoveel beter. Ja, het was vandaag een graad tot 3, 24 graden hier. Uh, maar af en toe een klein buitje, maar het is toch maar een droog gevolgend, wel wel. Okay. Maar dat gaat toch enigszins, maar ik denk, dat bij jullie hoorde dan, want je die echt gewoon van. Nee. Nou ja, dus. nee, het is niet anders.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 We hebben in ieder geval natuurlijk wel wat tijd gehad om in ieder geval televisie te kijken, toch? Ja, dat sowieso. Nou, maar hebben jullie natuurlijk ook weer gezien dat Holger uh, Talent van de start gegaan is gisteravond? Ik heb het niet gezien. Ja, heb jij het gezien? Ik heb uh, een deel gezien. Ik ga het zeker afkijken. Oké. Okay. Ja, Henry, wat ja. wil je erover vertellen? Want ik heb er ook een mening over. Ja. Ik, ik, ja, ik, ik, ik, ik wil daar zo hele slechte bij zitten, een paar leuke, maar ik vond die kwalitatief heel erg slecht. Maar ik heb wel schitterend uh, vermaakt uh, oh, die wordt even een vlieg uh, de nek eruit. Uh, maar ik heb nu gigantisch gemaakt toen die uh, lama over die kameels sprong Oh ja. ja, die was wel heel grappig. Ja, die recht grappig. Wat, wat was dat dan? Wat, wat, wat gebeurde ja, er? De te ik zou hem met een situatie schetsen. De Kim gaat op zijn knieën en er is de bedoel dat die lama tussen die bulten doorspringt. Ja. Die lama dacht, ja, ik ben niet gek, ik vind het veller ik op een gegeven moment met mijn kop tussen die twee bulten te houden. Om, om er maar heen te kijken. Dus die lama ik kwam niet tussen die twee bulten om daar overheen te springen. Ik ben mooi staan. Dat was natuurlijk een ontzettend komisch gezicht. Ik, ik blijf er dubbel niet van het lachen. Ja. Ja, dus wat dat betreft, ja, dan zeggen er een paar leuke bij. Echt waar, maar er waren ook bij denk denken van... Jongens, in godsnaam, wat, wat doe je jezelf aan? Hè? Ja. Waren er nou echt een, een paar hele grote talenten bij... dat je denkt, nou, dat, dat kan nog wel wat worden? Uh, als ik zeg, een zangeresje van 11 jaar. Uh, Dan moet je natuurlijk afwachten hoe ze dat verder ontwikkelt. Die vond ik absoluut niet slecht. Uh, ja, de rest, ja... Dat, dat, niet te zeggen dat dit is top. Dit is, dit is gewoon... Er zit wel talenten erbij, maar... Uh,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 als je de mensen gewoon niet serieus neemt uh, bij uh, Patricia op de knop zitten doen uh, dat er flauwen komen, hier, dat er een keertje gebeurt, allemaal, maar dan moet je ophouden. Ja. En hij heeft, hij heeft het twee of drie keer gedaan gisteren en dan denk ik ja leuk, leuk maar het is niet leuk voor de, voor de mensen die daar meedoen. Nee. Wees uh, ik eerlijk dat hij het leuk vindt, maar uh, echt waar. En dan had je op een gegeven moment nog een, een act, uh, die man kan middel van de uh, handelverleggingen aan, uh, het hoofdpijn weghalen. Ja, sorry dat ze man in godsnaam niet door naar, naar, naar, naar, naar zo'n honde ik. Bedoel, ik dat doet me echt geen plezier mee. Ja. Ik weet niet of je het wel gezien hebt. Nee, dat is nou net een stukje dat ik niet heb gezien. Ja, ik ga het wel zeker kijken. terugkijken. Ja, maar... dat een beetje ongein was de feiten af en toe. En, uh... Ja, dat is natuurlijk zo, het is vakantietijd. vakantie uh, tijd. gaat natuurlijk die vrij lang duren. Uh, maar dan kijk je er toch bijna 1,7 miljoen mensen naar. Ja, en daar wil ik dan net over beginnen. Ik denk dat volgende week de kijkcijfers uh, gedaald zijn.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 ik denk de volgende week, ja, de komende weken is ook slecht weer, dus ja, als het dan vrijdag nog slecht weer is, dan krijg je we gegarandeerd weer 1,5, 1,6 miljoen mensen naar. Ja. Nou, ik hoop, hoop op een zonnetje. Ja. Wat wil je zeggen? Ik hoop op een zonnetje. Dat hoop ik ook, ja. Ja, dat hoop ik allemaal, zeker. En je weet het over een paar weken dan uh, kom ik naar jullie toe. Dus dan hoop ik dat we een beetje mooi weer hebben natuurlijk, hè. Laat het hopen, gaan we lekker barbecueën. Ja, dat hebben we afgesproken, hè. Dat is goed. Ja. Goed, we waren nog even bezig met shownieuws. Ja. <laughs> Um, uh, ja, Corrie Koning die woont weer in Nederland sinds enige tijd. Um, uh, ze heeft nog een beetje streep gezet onder de ellende die ze de laatste jaren in Spanje heeft uh, meegemaakt. Ja, het is uh, de, uh, ex vriend en uh, van compiljon uh, Tony. Is, uh, is, uh, was in de jaar en zat daar een, uh, een tapasbar in uh, Spanje. Maar dat is helemaal uit een drama uitgelopen uh, het nou een, een en ze heeft nu een streep ondergezet. is er gewoon weer opnieuw begonnen. Oké, okay, ja. Het is niet anders.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 Ah Lucie uh, Lucy en Lucrezia dus eh uh... Oh, leuk. Ja, leuk. Laten we eens afwachten welke types er allemaal nu voorkomen. Maar uh, je ziet wel een beetje door maar nog. Uh, de, het geheim erachter is nog steeds bewaard gebleven. Ja, maar ja. ik hoop wel dat het binnenkort weer een keertje een en een echte Oesji en Van Dijken gaat komen. Ja, ja, dat is, dat is jouw favoriet, hè, geloof ik. Hè? Ja, maar, <laughs> maar. En waarom? Om, omdat ik dat altijd hartstikke leuk vond dat ze ook dan bekende Nederlanders, uh, geen bekende Nederlanders, dan in de manen gingen nemen. Maar wat denk jij hoor? Zou dat nog werken? Zou niet iedereen het typetje van Wendy van Dijk kennen momenteel?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 Ja, en dan heb ik natuurlijk nog uh, het, het, het, uh, het bericht dat Jennifer Lopez en de Mark Anthony eindelijk weer uit elkaar zijn. Ja, na zeven jaar, hè? Ja, ja, ja, exact. Maar ja, het voordeel daarvan is: dan heb je ook weer geen reden om bij elkaar te komen, hè? Ja. Dat is niet de eerste keer dat we het gedaan hebben, dus dat zal dit keer ook weer graag dit zo zijn. Dus laten we maar eens even afwachten. Ja. Dus uh, <tosses> Ja, dan heb je nog een binnenkomende bericht, berichtje van gisteren. En uh, er was uh, de, het optreden van Andréu op het Vrijtalf in Maastricht. Ja. En daarbij is Anthony Hopkins is, is ook naar Maastricht gekomen, in zijn privéjet. Uh, die heeft wat problemen gekregen met, uh, met het vliegtuig. Dat was een van de motoren, die was overgeweerd geraakt. Hij had er gelukkig uh, drie. Dus, uh, maar het is natuurlijk allemaal goed afgelopen. Dus uh, het, het, uh, het concept is heel uh, goed gegaan weer. Uh, het vliegtuig is overigens weer op... Met, uh, ja, volledig veilig weer, van gegaan, dus. Oh, gelukkig. Ja, precies, dat soort dingen heb je dan. Maar ik vond trouwens dat er de afgelopen week eigenlijk niet echt veel gebeurd is eigenlijk. Het is echt komkommertijd, hè? Ja, komkommertijd, kom -kom hè? Komkommertijd, ja. ja. Hé, hey, maar ja. Uh, bijvoorbeeld de toppersmaterialen uh, zijn in beslag genomen. Ja, klopt, ja. Ja, ja dat klopt. En dat, dat, uh... jij bent er geweest?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 Ja, goed jongens, dan heb ik nog één nieuwtje voor jullie. Ja. Uh, ik heb gisteren een bericht gekregen van uh, DCMA, dat is de Dutch Country Music Association. Oké. Okay. Dat vind ik heel erg duur. En een nummer dat is de bekendste award uh, voor de een van de vijf beste nummers van de 2010. Oké, okay, en nummer 1? Uh, dat wordt bekendgemaakt op 11 september in de... in Os in de Lievekamp. Oké. Okay. En... Uh, dan uh, ben ik benieuwd welk nummer dat, uh, welke plaats dat nummer geko gekozen is. Dan? Ja, ik ben benieuwd. 11 september zei je? 11 september. dat okay. in de Campanos. Een mooie datum dus, zeg. Uh, ja, <laughs> maar het wordt nog op internet bekendgemaakt. Dus het staat niet eens op de site van de DCMA, dus de, okay. de Music Association. Moet je straks eens kijken. www.dcma.nl ja. En we kunnen er wel eens over lezen. En dan uh, de beste song van uh, 2010. Oké, okay, nou we wachten af. Ik ben benieuwd.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 Ja, precies. Dus, uh, ja, heb, heb, heb, heb, heb, heb, heb, heb, heb je het terug in de uitzending als wij dadelijk, als we dat shownieuws uh, presenteren? Uh, nee, dat niet. Dus het uh, staat op kwart over vijf uh, gepland. Om kwart over vijf, ja. Pre probeer ik hem even aan te zetten en luister ik even naar jullie programma. Helemaal ja, mooi. Zelig. Leuk. En dus binnenkort uh, luister je nogmaals naar ons programma, want je komt bij ons in de studio. Uh, uiteraard, natuurlijk. Maar Helemaal uh, top. dat zien we dan weer hoe je dat precies kan doen. Ko komt goed. Nou, Henry, fijn weekend. Ja, jullie ook allemaal een fijn weekend en uh, ik hoop dat het weer een beetje mee gaat vallen met, met die... Uh, met de regen die dan met bak uit lucht komt vallen bij jullie en het onweer weer er op de achtergrond. Ja. Nou, uh, daar wordt niet echt vrolijk van, maar in ieder geval toch een fijne vakantie. Ga dan maar lekker uit eten met z'n Ja, nou, dankjewel. Dat gaat, uh, Roy, jij gaat lekker uit eten. We hebben ouders. Met je ouders. <lacht> en ik ga er ik ga maar een biertje drinken. Ja, natuurlijk. Het komt allemaal wel goed. En hopen uh, dat het uh, gauw en gauw, Och, ik hoor de regen alweer nou komen. Voor mij hebben we z'n straks. Hier, we hebben nu het raam weer <lacht> Hij het door, hoor, Hij heeft het door, <lacht> <laughs> het, het, is is. het is nep, het is nep, het is nep. Het regent wel, maar niet zo hard. <laughs> uh, Oké, okay, het ik er nog mee. Hé, hey, Henry, dankjewel. Je spreekt hem volgende week weer. Hé, hey, tot volgende week. Oké, okay. hoi. Hoi. hoi.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 You give so much more than I get. I just haven't met you. En yeah. hey, we gaan allemaal even meezingen all met Michael Bublé this is care so allemaal mee more. komt ie aan love love, love, love. Love, love, love. Love, love, love, i just have a you yeah. love, love, love, love. i just have a match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 Zanger Rinus. Wat een wil We gaan. Uh... Wat wil je doen? Waar is er een plaat? Het valt nu een beetje stil, hè? Het valt ja, nu maar, een beetje stil. Is hoor. Hun, is... jij, zoekt, uh, jij zoekt deze, als je ja. goed kijkt. Nou, we eindigen gewoon hiermee. Ja, nee, dat ga ik niet. Dat, dat kan ik niet over mijn hals halen. We gaan eindigen met een vrolijke plaat. Ja, nee, en we, we gaan proberen volgende week Rines in de uitzending te krijgen. En als het niet zo is, dan gaat hij gewoon de prullenbak in Zo ja. makkelijk is het hier. We doen er niet moeilijk over. Nee, Tot we uh, volgende week en maandag.